12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De lokale burgemeester van Utrecht heeft voor een deel van de wijk Overvecht een noodbevel afgegeven vanwege ernstige verstoringen van de openbare orde. De politie mag daar mensen oppakken als ze niet vertrekken. Volgens de gemeente zijn agenten en auto's bekogeld met stenen. Tot nu toe zijn 9 mensen in Overvecht aangehouden. Het is daar onrustig na oproepen op sociale media om voor ongeregeldheden te zorgen, meldt RTV Utrecht. Jongeren zouden de rellen van gisteren in de wijk Kanale eiland willen overtreffen. Daar waren afgelopen nacht zo'n 250 jongeren op de been. Er werd met vuurwerk gegooid en bushokjes werden gesloopt. Op de Maas bij het Limburgse Reuver is de hele avond gezocht naar een vermist persoon. Aanvankelijk werd gesproken over een jongen die kopje onder was gegaan, maar inmiddels is duidelijk dat het om een man gaat. Hij zou rond zeven uur zijn gaan zwemmen. De brandweer zocht met een sonarboot de Maas af en stuurde duikers het water in, maar die hebben niemand gevonden. De politie gaat ervan uit dat de drenkeling is overleden en gaat morgen verder met een bergingsactie.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 Met de versoepelingen hoopt de regering de zwaar getroffen economie weer op gang te brengen. Het weer, het koelt af vannacht tot rond de 18 graden en er kan nevel of een mistbank ontstaan. Morgen is het opnieuw broeierig warm met smiddags vanuit het zuiden weer enkele regen- en onweersbuien. Lokaal met veel regen in korte tijd, hagel en zware windstoten. Het wordt 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het...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 Let's bring you Your fantasy, your fantasy I do burn. So you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 You Shout. Caesar's melody. Bring it in. Bring it out. Let's